door het personeelstekort en veel mensen met griep is het nu al heel druk. Sommige patiënten moeten heel lang wachten tot ze kunnen worden opgenomen, zegt correspondent Arjen van der Horst. Volgens de laatste cijfers zijn nu 7,2 miljoen Britten op een wachtlijst en bijna de helft van die patiënten moet langer dan 4,5 maand wachten voordat ze aan de beurt zijn. Ja, en zo strompelt en struikelt de NHS het nieuwe jaar in. Daarnaast wordt er ook nog eens gestaakt door verplegers en ambulance mensen. Ze willen meer loon maar de Britse regering wil daar nog niet aan. De Amerikaanse reliccoureur en YouTuber Ken Block is overleden na een ongeluk met zijn sneeuwscooter. Hij was vooral bekend van levensgevaarlijke filmpjes waarin hij tussen gebouwen en hindernissen doorreest. In het autoprogramma Top Gear vertelde hij dat hij anders naar de wereld kijkt dan de meeste mensen. Ik kijk naar dit sliepige oude vliegveld en dit hangar en ik denk aan pre flight checks en de problemen van weathercocking en crosswinds als je een castring tailwheel hebt. Dat lijkt me een playground voor me. In welke manier? Er zijn niet zo veel plekken waar je een great mix van uh, dirt en tarmac en open areas. En and... Park's aeroplanen? <laughs> yeah, ja, dat zijn mooie obstakels. Ken Block is dus overleden na een ongeluk met een sneeuwscooter. Volgens de Amerikaanse politie reed hij een steile helling op... toen het voertuig kantelde en bovenop hem terechtkwam. Ricardo uit Den Haag heeft een wel heel bijzondere tattoo laten zetten. Op zijn linkerschouder staat sinds kort het logo van zijn favoriete snackbar. Niet omdat hij de kroketten en frikandellen er zo geweldig vindt. Maar vooral het personeel. Die hebben hem opgevangen toen Ricardo's vrouw van hem wilde scheiden, vertelt hij bij Hart van Nederland. Als ik het even helemaal eens zat, ja, dan kwamen hun toch even naar me toe, een praatje maken. En nu, ja, dan keek ik weer lol maken. Voor ons een bekroning op het werk. En voor mij als eigenaar ook een enorme eer. Ze hebben het ook verdiend. Ze hebben mij zo goed opgevangen een jaar lang, dat ik zeg van ja, die moet erop. Uitwaardering. Ja, ik was gewoon echt zwaar in de put. En nu, ik zit weer in het leven. Ik doe weer leuke dingen. De snackbar eigenaar vond het uiteindelijk zo'n mooi idee dat hij de tattoo voor Ricardo heeft betaald. En weer nog af en toe buien, maar ook opklaringen met zelfs wat zon. Later steeds meer wolken en eind van de middag is de regen terug. Het wordt maximaal 9 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB. Op de A5 hoofddorp richting Amsterdam staat Fiede tussen Westpoorten en de aansluiting met de A10 2 kilometer met een kwartier vertraging. Dat komt door een ongeluk op de A10 bij de Koentenol. Tot zover de verkeersinformatie. Zandvoort, Zandvoort heeft, het. heeft het. En jij beleeft het. Sneeuw. Sneeuw. Warmte. Warmte. Kerst. ZFM. Dit is Kerst. Met ZFM. Met men nu. In Zandvoortse Zaken.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 Gewoon op. Ja, wat, wat nu Ger? Nee, ze hebben onlangs getreden, toch? De Cure? Ja, ja, ja, volgens mij wel. Die jongens zijn niet uh, neer te knuppelen. Voor, uh, heb ik het idee. Robert uh, Smith in consorte. Nou, ik vind het knap. Hoe, uh, het hoe zijn... oud zou die Robert Smith inmiddels zijn? Toch ook dik in de zestig, denk ja, ik. Ja, denk ja, ja. De wel. ja, zeker. Maar wij ja. ook, hè? Uh, jullie twee, uh, maar uh, dat zou ik jullie niet geven in ieder geval. Aan de andere kant van. Uh, ik wil het ook niet hebben. Maar ja, ik, zag, uh, ik zat even te kijken naar sticky fingers. Sticky met, uh, fingers. Uh, ja. Oma Mick en uh, zijn mannen. Maar ja. nou, dat, dat is toch ook ongelooflijk. als die manen, zitten, Die moeten toch echt. Ja. Of hele goede artsen hebben. En uh, ik, ja. ik weet niet wat, wat dat is, maar die gaan ja. ook maar door. Ja, <laughs> ja, ja, ja, ja. Die Mick Jagger die gaat nog steeds een uh, ja. spring gaan ah, op het podium. 78 is die inmiddels. Ongelooflijk. Ja. Ja. Ja. Elke, elke dag trainen. Ja. Ja. O, ja nou, Iedereen denkt dat het allemaal uh, van die, van die, van die kookstijvende uh, weggooiers zijn. Maar, uh... Nee, nou ja, nee, op, op, uh, hij heeft ook flink zijn best gedaan op uh, seksgebied, zeg maar. Dat, dat op, de, was in de wilde jaren dat hij ja. dat een, toen, uh, Primaat, als een echte primaat, heeft hij toch al zes of acht <lacht> kinderen bij elkaar <lacht> gekrepen. <lacht> verschillende dames. Ja. <lacht> ah ja, kijk. Da da daar kan je niks aan doen. Nee, het is ook leuk werk. Podigaams. Het is wel leuk ja, werk. Het is hartstikke leuk werk. <laughs> Zendelingswerk is het ook, ja. lijkt ook. Nou ja, zo moet je het eigenlijk zien. Ja. Ja. Uh, misschien dat het op een of andere manier zich later terugbetaalt in de muziek. Van kijk, er loopt een nazaat van mij nog ergens op het podium te dansen. Dat zou natuurlijk kunnen. Ja, dat zou zeker kunnen. Ja. Ik zoek nu een... Uh, een Wat zoek jij? een artikel over een, de, de allersnelste elektrische wagen die er, die er is... Ja. en dat ze die, die op de weg mag rijden. En oh. is een, uh, uh, hij is nog niet te koop, maar nee. ze zijn wel mee bezig. En die, en die gaat, geloof ik, in, uh, in onder de twee seconden naar de Holbert. Zijn <laughs> een kogel. O, <laughs> en daar gaat de gozer in zitten, die is, uh, die is uh, uh, journalist, autojournalist... En, maar die reest ook een beetje, weet je wel. Mm -hmm. En die gaat erin en die, heeft, die zegt... ik heb er nog nooit zoiets meegemaakt. Dat is echt niet normaal. Dat kan je... Ja, je wordt gecatapulteerd. Je, je ja. wordt echt ge... Het is echt Het een catapult. Ja. die is straks te koop. Mm. Ja, die Amerikanen hebben nu een pick-up truck. Ja. Ook 100% elektrisch. Ja. En uh, daar staan ze ook alweer voor in de rij en zo. En die gaat ook in uh, zo'n ding weg toch bijna drie ton... Je gaat in een paar, Normaal, se hè? paar seconden van, van uh, 0 naar uh, 200. Dat is echt Maar geloofd. heb jij wel zo'n auto gezeten? Ja, ik heb het uh, een keer uh, in een Tesla voorwieldrijf, wheel drive, zo'n grote Tesla, ja? gezeten. Toen kwam iemand bij Roel langs, die had zo'n ding. En uh, ja, het is natuurlijk, je wordt uh, dieper in je stoel gedrukt dan uh, wanneer je een 747 vertrekt. Ja. Het is wel heel apart, maar wat moet je ermee. Vol gas van stoplicht naar stoplicht. Ja. Nou, dat is het wel een beetje. Ja, want ja. je kan uh, weet je, snel rijden. Hij heeft geen nut meer. Want je, overal moet je of wachten op medeweggebruikers die allemaal links blijven rijden. Of er staan snelheidscontrollers. Dus uh, ja, ik, uh, dat denk ik ook van die mensen met die Bugatti's. Misschien doen die af en toe een keer een rondje Duitsland. Als je een platte kar hebt, een Ferrari of zo'n Bugatti apparaat. Dan moet je toch af en toe eventjes het buitenland in om nog een beetje... Die kleine uit te laten. Ja, ja, dat lijkt me. Want Duitsland heeft toch nog steeds uh, trajecten... waar je onbeperkt Zeker. snel mag. Ja. Ja. Want anders heb je niks. Als een Want dat ding. was de grootste, die was over de 300 geweest. Die werd aangehouden. Oh. En uiteindelijk is hij vrijgesproken. Zeg, oh, ja, ja dat mag hier. Ja. ja Dus wat dat betreft. Ja, ja, nou ja op zich goed. Maar nou, dan komt zo'n ding tot z'n recht. Ja. Want in Nederland heb je er gereed aan. Nee. En natuurlijk vanaf deze 1 januari de, de, de helmplicht hè, voor, de, voor de snorfiets. Voor de snorfiets, ja. Ik vind het wel een goeie. Ja, ik denk het ook wel. Want uh, ja, het gaat natuurlijk best wel, best wel snel. En het wordt er ook niet rustiger op op de fietspaden. Nee, nee zeker. Er zijn hele grote verschillen. Mens. En het, is, het duurt niet lang meer voordat het ook bij e-bikes is. Ja, zou je denken? Ja, ja, ja zeker. Want uh, er zijn ja, ja. Uh, van die e-bikes, uh, als je één keer even een trap geeft, hoef je niet meer een, een trap te geven. Ik je weet je gewoon, uh, gewoon doorrijden. Uh, maar weet, er weet. zijn toch ook van die e-bikes met zo'n gashendeltje eraan, of niet? Die zo, kleine soort dingetjes? dingetjes. Ja, ja. ja, zoiets. Dus je hoeft wel eigenlijk maar even één trap uh, eraan te doen en uh, dan rijdt hij vanzelf. Bizarre. En ja, dat ja. zijn dan die weer buiten de wet uh, vallen. Het is een beetje weer heel erg raar, eigenlijk in dat ja. opzicht. Want als je dan consequent moet zijn, neem die dingen dan ook mee. In, de wetgeving, vind ik. Ja. Maar ja, eh, er zijn nog wel eens meer dingen raar in dit land. dus hm? Raar. Ja. Raar. Hebben we nog muziek, jongens? Nou, dan moet je Gerra aan kijken. Want nou. er oh, loopt wel iets, maar uh, je had hem nog niet, uh, denk ik. Nee, ik moet even zoeken, jongens. Ik moet weer even ja, dus zoeken. Weet je wat het leuke hiervan is? Ja. nou, Dat, dat is je gewoon on the fly kan je gewoon vertellen van... Nou, dat vind ik nou een leuk liedje. Die ja, ja. pak ik even. Gekke ja. dag. Ja. Heb jij dat niet? Ja, nee, zeker. Nou, dus je bent nu gewoon in je platenkast op uh, je mobiel te zoeken van. Nou, deze heb ik wel eens een hele tijd niet gehoord. Die zou ik zo wel eens willen Wil laten horen. platenkast zeg. Nou, jij zegt uh, wel heel veel. Uh... Nou, dat vind ik moet ik eerlijk zeggen, wel een uitvinding. Dat je in de koets zit en je hebt gewoon met je iPhone je eigen muziekje kan je afspelen. Dat is toch eerlijk allemaal. Ja. Fantastisch, ja. ja. Uh. Nou ja, moet ik weer even na gaan denken. Gooit eruit. eruit Nou, dat, nee, dat zeg maar niks. I'll be on my way, I guess the Lord must be in New York City, I'm so tired of getting niet meer. nee. niet gek. met ze zijn bezig met een uh, elektrische auto. ja. maar die moet je uh, niet opladen, maar vol tanken. oh. ik zal hem even uitzetten. ja, ja. dank je. <laughs> en uh, hij kan 2000 kilometer rijden. 2000 kilometer. Maar vol tanken ja. met wat? met uh, met nou met twee vloeistoffen. En dat uh, is uh, elektrovloeistof electro, en eentje met negatief geladen. Elektrovloeistof. En beide vloeistoffen worden door een membraan gepompt. En blijkbaar ontstaat er dan elektriciteit. Kijk, hmm. Kijk, dan nou komen we ergens. Dat is beter dan ja. uh, elektriciteit opwekken met uh, ja, CO2-productie. Maar goed. <laughs> het is wel mooi dat ze het allemaal kunnen maken. Nou ja, het is sowieso bijzonder. Wat ze er allemaal uit persen. Maar ik vind het altijd een hoop uh, rotzooi zitten, moderne auto's. Ik heb een nieuw, nieuw vooruitje moeten laten nemen in het de, de kleine Zandgebakje. Oh, ja. Zandgebakje omdat, is een... dat? Ja, dit kleine Suzuki-autootje. Maar omdat ik uh, in Spanje een steen uh, tegen de vooruit kreeg. Okay. Er een, uh... Maar dan doet dat ding. Dat wat ze dan zogenaamd hebben gekalibreerd. Zo als een gevaar dreigt, dan komt er een rood scherm en beeld. En als het heel erg dichtbij komt, dan gaat die auto zelf remmen. Weet je. Ja, hoor, ik wil dat allemaal niet. Maar dat doet het nu niet helemaal goed meer. Dus te passend te onpas, als ik door de haltestraat rijd, gaat dat ding aan. Meen je dat? Een paniek collision. <kwijls> ja, het is hartstikke mooi. Ik vind het echt briljant. Meer dan briljant dat mensen het kunnen maken. Zo'n zo Tesla ook. Maar het is. Ik moet het allemaal niet. Er nee. was, ja, was, was in Amerika, geloof ik Amerika... was er een gozer in een Tesla... die was in slaap gevallen. Die had het als zijn stuur gehangen. En dan kan hij... Uh, ja. dan doet hij dat. Ja. en uh, Dus die was in slaap gevallen... En die Tesla rijdt gewoon door. Holy oh, shit. Ja. Maar dat ding voor mij is ook bijna... Uh, uh, ja, je hebt het maar laten zien toen we naar uh, Rotterdam reden. Ja, dat is echt bizar. Ja. Volautomatisch we... kan je maar... Ja, ik kan met losse handen. Kan ik, uh, Kijk eens, mama zonder losse handen. En dan handen. doet hij je minuutje. Dan ja. geeft hij wel aan van je moet, nu, uh, ja, moet, je, moet, je, moet je stuur vasthouden. <laughs> maar uiteindelijk, uh, het hele verhaal is... Uh, uh, echt, echt bijzonder. Maar hij blijft gewoon tussen die witte lijnen ook ja. uh, rijden. Ja. En hij houdt afstand van de voren, uh... Ook dat nog. Dus je gaat wel lui rijden, vind ik. Als je dat gebruikt. Ja, nou ja, je eigen zintuigen worden inderdaad lui. Ja. Ik, ik ja dat voor... moet je dus uh, nou weer niet hebben. Het is, ja, dat ik is, vind, vind ik. Weet je, je moet zelf in command zijn. En zelf uh, weet je, met, met een oude auto. Dan hoor je en voel je of hij het naar zijn zin heeft of niet. Of dat er iets niet goed is. En bij een moderne auto, dan uh, gaat het pas echt mis... als het motormanagement dat dan nog een en ander bijregelt... er ook niet meer uitkomt. Nee. En dat je echt naar de dealer moet. Maar uh, ik, trouwens... De dealer... Ga nu naar de dealer! Dat is nou ja. dat zegt. Nou, dat zegt hij bijna. Ja. Niemand kan nog iets aan een moderne auto doen ook. Want als jij uh, bij menig moderne auto een koplamp moet verwisselen... dan moet uh, een halve voorkant uit elkaar soms. Hm. Nou, weet je, dat... Nee, maar het is ook met... Uh... Met dit soort uh, auto's. Die, uh, die, uh, uh, uh, die, die, die. Die bedrijven. Die, uh, ge, die hele grote bedrijven. Die verzinnen natuurlijk elke keer dingen. Om meer uh, geld eruit te persen. Dus dan. Uh, als ik een, uh, een, een voice control uh, wil. Dan moet, dan moet ik een abonnement nemen. En dat kost 200 zoveel euro. Oh shit. Weet je wel. Okay. Ja, ja, ja. Daar zijn ze nu al. Al die merken hebben dat nu. Ja, ja. Dus je moet als je wat. Extra wil, dan ja, dan kost dat kost wat geld. Ja. En vroeger was het, nou ja, had je het helemaal niet. En uh, uh, het moment dat je Apple CarPlay hebt, weet je wel... dan ja. stap je in en dan heb ik Apple Car... ja, dat is fantastisch. Ja. En dat, ja, dat doet alles. Dat vind ik wel fantastisch, dat CarPlay alleen voor de muziek. En, uh, dat, dat vind ik fantastisch. Dat je je iPhone, je navigatie ook kan laten weergeven op je dashboard. Mm -hmm. in, in alle eerlijkheid vind ik dat wel... Uh, Prachtig. Ja. Vroeger dan, dan moest je natuurlijk met een stratenboek op pad, zo'n geel, dik stratenboek, zo'n klein telefoonboek. Ja. Maar ja, je, je kwam er ook wel, maar tegenwoordig. En wie, en wie, en wie liet je dan de kaarten uh, lezen in dat, dat opzicht? Nou, nee, dat deed ik zelf. Als ik deze eruit kwam, ging ik even aan de kant staan. Dat hmm. was het ook weer. Ja. Maar ja, toen kwam, kwamen we ook overal, alleen de intensiteit van het verkeer is natuurlijk hevig toegenomen. Je kan ook niet overal meer je auto aan de kant zetten. En nee. Weet je wel, in het verkeer is ook, want sommige mensen klagen over de slechte doorstroming. Maar dat wordt natuurlijk door gemeentelijke overheden zelf gecreëerd. Hmm. Ik weet niet waarom, maar de, de, nou. de middenbermen zijn te groot. De, de, de lanen zijn zo smal geworden. Je kan bijna, moet juist naar overveen rijden aan het einde van de zeeweg. Ja. Je moet echt uh, ja, heel goed opletten. Per, per, maar <laughs> en, en bepaalde dorpen, waar jij het over hebt. Ja. Die hebben bewust ook wegen om het dorp aan ja, laten leggen. Hè? Nee, heel en, en, uh, en, en ik bedoel, kijk, uh, er waren gewoon ook... En dat heb ik ook uit die krantenartikelen ooit gelezen. Maar dat is in de loop der jaren allemaal zo geweest. Maar uh, je zal daar maar je kind bij buiten spelen. En er komt in één keer een grote tientonder door je straat heen rijden. Omdat dat een hele drukke weg is geweest. Ja, dus ja, ja Kijk, de dat de is de, de, de andere de kant de van het de verhaal. Je zijn natuurlijk, de de natuurlijk de in, in, in de weg van uh, Bussum naar uh, de weg naar Hilversum. Ja. Dat is langs Kortenhoef, en zwaar land. Dat is een heel smal uh, gedeelte. Daar hebben ze alles aan geprobeerd om daar uh, de snelheid uit te krijgen. Weet je wel? En, maar er komen ook hele grote vrachtwagens langs. Ja. Want ja, dat is de enige weg die, die, die, die, die, waar je daar komt. Weet ja. wel? Dus, ja. uh, en dat uh, ja, uiteindelijk werkt niet. Nee, nee mensen zijn natuurlijk hufters. Niemand heeft het fatsoen maar... om zich aan de snelheden te houden. Nee. En, uh... Maar ja, er worden ook. Weet je wel, dan. Er zijn, er zijn uh, trajecten waar je 30 mag. En dan denk ik van ja, dat gaat ook helemaal nergens. Mee. Nee, nee, het slaat dan door. Hetzelfde man, met het de, de, de, de, de eind van de zeeweg, waar je opeens op niets af 50 mag. 50 moet. mag, ja. Dan moet je echt vol op je rem ja. van 80. Ja, want dat controleren ze ook vaak. Dan ja. moet ik altijd denken aan. Uh, God hebben zijn ziel broer Boudewijn ja. met de kistenmaker die daar zo van over hun zijk ging. Want er stonden, elke keer stonden daar agenten op dezelfde punt op de zeeweg, dat 50 kilometer deel, ja. te controleren. Op een gegeven moment hebben Bout en Erik die hebben zoveel hondenstront verzameld dat ze dat uh, keert ba -ba hebben. Maar Bout had een hondje. <laughs> ja, ja, ja. Ze ja, ja, ja. Ja, hebben mee. daar uh, ja. allemaal gedumpt en toen uh, stonden ze er ook niet meer. <laughs> <laughs> die zijn er één keer in getrapt, letterlijk ja. en figuurlijk. <laughs> wel een briljante actie. <laughs> briljante actie, ja. Ja, ja in, uh, op de plekken waar ze dus moesten staan, ja, ja. ja. ja. Ja. Ja, maar ze staan in mijn ogen ook best wel uh, dan ook op een linkpunt. Want als jij op een gegeven moment uh, rijdt... je ziet toevallig in je ooghoeken dat daar ze staan te controleren... Ja. dan ga je op de remtrappen. Maar je zal het net een achterligger hebben. En die zit dan vol in je achterkant natuurlijk. Ja. Uh, en dat, daar hebben ze geen rekening mee gehouden. Ja. Ik heb het al eens uh, gezegd Weet je wat toen, is? Uh, toen dat uh, gebeurde... Bij, uh, op die weg tussen wat is het, Noordwijk en Vogelenzang... stonden ze dat ook uh, te doen... Ja. Ik zeg, nou, dat moet je niet uh, op dat punt doen. Want dan uh, heb je straks uh, leuke mensen. Het was bij een versmalling ook nog, hè? Dus van twee baan naar één baan. Ja, nou, dan, dan, goed, uh, ja. Dan vind ik ook uh, dat je de punten maar ze hebben. Maar dat gingen ze wel, ging er wel ja. over nadenken. Want ja, verkeersveiligheid is ook een issue. En dan, uh, ja, het, ook, uh, het wordt natuurlijk steeds moeilijker in een land als Nederland, Wat het meer dan overvol is. En ook je ook moet beter, gewoon een uh, dus, flitsmeister in je auto uh, altijd aan hebben. Ja. En dan, uh, ja, dan heb je een, uh, eigenlijk. Ik heb nooit. Ik, ik moet even afploppen De laatste keer dat ik een uh, bon kreeg was. Ik denk drie jaar geleden. Ja. En dan die flitsmeister. Die geeft overal aan waar, waar uh, vaste dingen staan. Maar ook. Weet je, op een gegeven moment komt er een, een ambulance. Hoor ik in mijn auto. Ja. Attentie, ambulance. En de mensen geven dat aan zelf. Ja. En dan. Uh, en dan komt dat ding. Dat, dat, dat uh, passeert mij. En dan is het weg. Ja. Echt fantastisch. Ja, dat zijn ook, er zijn ook zeker positieve kanten aan het moderne leven, G. Nou, zeker, Frank. De digitale de, wereld, zoals we die de, kennen. Ik vind eigenlijk alleen maar um, positieve kanten aan de moderne Jij Ja, wereld. jij bent altijd Captain Gadget geweest. Ja. Als er vroeger iets uitkwam, dan uh, was jij een van de eerste. Uh, zo niet die ja. ja, in dat, in dat opzicht, ja. ja. ja. ja. opzicht lijkt je wel een beetje op Mick Boskamp, die heeft het ook. Dus die, ja. Die, ja, die doet het ook. Dus je ja. vindt het uh, zoveel mogelijk. Uh, gadgets uitproberen. Ja, en nieuwe gadgets kopen. Ik heb net weer een dingetje gekocht. Okay. Heb je bij die huey lampen, weet je wel, die, die, uh, die slimme lampen van Philips. Ja. En die zijn uh, nou, die zijn zo te gek, mijn half huis hangt erin vol. En dan heb je tegenwoordig heb je dan een nieuwe uh, een nieuwe schakelaar. Dat is een uh, dat kan je, daar kan je hem ook mee dimmen. Aan de muur, weet je wel. Ja, Hartstikke ja. makkelijk. Zeg maar aan en je kan vier standen in, uh, in programmeren. Dat ja, is helemaal uh, prima voor jou. Dat ja. is fantastisch. Dan je ja. een knop in te drukken. En klaar. Ja, ja, geweldig. Ja, ik, ben, ik ben er enorm fan ja. van. Ik had, uh, hoe heet het, uh, Rob van Die uh, heeft ook zo'n digitaal huis. Joh. Die. Uh, Alleen zijn meterkast is al zo groot. Mijn halve woonkamer. Die heeft natuurlijk ook een studio in huis. Dus ja, ja, ja. Die een bubbel baden En, uh, <lacht> en pratende toiletten. En god weet, speakers in de muren weggestuurd. Weet ik wat die man om heeft Maar op een gegeven moment was er toch laatst een stroomstoring. Toen kon hij zijn eigen huis niet meer uit. Toen dus gaan ook de rolluiken niet meer omhoog. <lacht> ja, dat is ook zo. Dan is het toch even afwachten in het donker. Ja. <lacht> oh, wat ja, goed. Ja. Even kijken. Jongens, weet je, tot wanneer je... Um, uh, iemand gelukkig een jaar mag wensen. 7 januari? Nee. 31 december? Ja. ja? <laughs> Dat is toch niet geloofd? Dus je mag het nee, hele jaar. 15 januari is de laatste dag. 15 januari? Ja. ja. Ah, dus ik kan nog uh, tot... Uh... Ik vind het altijd zo'n bullshit. Dat is het ook. Ja. Nee, nee, dan gaan ze je ja. ook zoenen. Nou, ja. je, je, hebt het er, je hebt het erover. Uh, bij de laatste race uh, was dat uh, standaard. En toen was er nog Dirk Bualde, de perschef. Ja. En er was er op een gegeven moment uh, bij de laatste race een pers, uh, ja, persmoment van een van de, uh, de grootste autosportklasses in Nederland. En uh, bij de afsluiting zei hij in oktober: Ik wens iedereen een gelukkig nieuw jaar toe. Zaten we al in oktober. Ja. Ja, dat was wel heel briljant. Ja. Ik zeg, waarom doe je dat? Ja, dat is heel Dirk met een uitgestreken kop. Die, er zijn gewoon mensen in Japan die ik niet meer spreek. En uh, ja, die zie je pas in het nieuwe jaar weer uh, terug. Dus uh, ja. het, hij vond het volkomen normaal dat dat gebeurde. Dus uh, ja. goed. Nou, deze speciaal voor Frank. Akkoord. hoor. Kim nog, Frank? Ja. Ja. Ja ja. de boardwork. Huh? It's a beautiful, It's a beautiful, beautiful day. day. <laughs> uh, en <laughs> <Sing maar mee. laughs> <sing je> <laughs> ja, dat is het. En het liedje Dwight Bird. Bird. Zing maar mee. Zing maar mee. Dank, zing je mee. Komt ja. aan? Ja, dat is wel heel een, mooi. 1 2 3 4 Ja, dat is hem wel. Hij is hem wel. Ja, dit is hem wel. Ja. Dat is een mooi liedje. Hè? Prachtig nummer, hè? absoluut ja, tijdloos. Uit de eind 60-jaren, denk ik. Begin 70 jaar Begin 70 jaar ja. ja. En uh, ja, de It's a Beautiful Day heet. Dat, uh, ja, en dan moet ik toch altijd aan Jafran denken. Ja, daar kwamen wij altijd. ja <coughs> het, is, het is net als Pink Floyd, uh, Us and Them, het nummer van uh, Dark Side of the Moon. Dan, ja, dan moet je toch uh, onbewust daar weer aan denken. Dat is wat mooie van muziek, hè? het roept altijd herinneringen op. Ja. Altijd. ja. Zeker, en muziek is ook uh, dat je als je 30 jaar een liedje niet uh, gehoord hebt, kan je het gewoon meteen weer meezingen. Ja. Het is zo bijzonder. Ja, het is inderdaad wonderlijk. Hé, hey, wat anders jongens, er is een Amerikaan die ging vliegen. En die, uh, die uh, had ernstig overgewicht en een blessure aan zijn hand. En kon niet zelfstandig naar het to toilet. Daarom vroeg het uh, cabinepersoneel om assistentie. En hij werd naar de business class toilet gebracht, omdat het uh, andere toilet een beetje te klein is. En toen uh, had hij uh, gaan, gaan, gaan bouwen. Ja. En, en, uh, <lacht> en toen, toen heeft uh, ja, de, de, de stewardess heeft, moest zijn billen afvegen, natuurlijk. Ja, ja, dat, dat kan. <laughs> Als je moet je overal. Ja, je moet wel van alles maar thuis zijn. En toen, uh, je moet in alle broekjes kunnen. Ja, en toen is hij... De man vroeg of de deur van het toilet openbocht. Blijf, want hij zei, <lacht> hij zei dat hij klaarstofobie had. en kon moeilijk ademen. Dat nou, het zal wel voor de damp zijn. <lacht> <lacht> en hij was klaar met zijn boodschap. Vroeg hij de stuurdes om zijn billen af te vegen. Maar zij vond het verzoek vrij ongepast. Maar op aandringen van de man ging de medewerster toch nog overstag... Oh, met plastic handschoenen schoenen ging ze te werk. Woedend zou de man dieper, dieper hebben geroepen. Dat is gewoon een Fecaliënfetischist. Ja, na het incident moest de huilen en overgeven. De Q&S krijgt hulp bij het verwerken van deze traumatische gebeurtenis. Holy shit. Het is toch wat, wat een stelletje. Wat een idiote ja, dingen krijg je toch ja. Is dit ook een eencellige? Kunnen we die daar ook onder de kant Nou, ik denk dat dit, dit meer een psychiatrisch patiënt is. Ja. ja. Maar er zijn zoveel bizarre... in, in de crimin criminelen. <lacht> ik vind het eigenlijk ook crimineel, een soort van. Maar in, in Amerika is... Oh nee, in Breda. De gozer die was niet helemaal snug. Snugger. Die, uh, die, ging, die werd zaterdag in de kraag gevat... bij een tankstation. En, uh, oh ja. Hij, uh, hij, hij reed zichzelf bij het personeel van de pomp door de kijker... door de afgeplakte kentekenplaten te voeren. Een overduidelijk teken dat hij twijfelachtig van plan was. Nadat hij zijn polotje had volgegooid, uh, dacht hij, ik ga weg. Maar had het toevallig had hij er, uh, hoe heet het, in gedaan? Diesel in gedaan. Ja. Nou, dan kom je niet echt weer. Nee. Maar het is, uh, Wij hebben het ook bij ook heel vaak. Ja, Mensen. dat vertelde hij vorige keer. Dat ja. is toch werkelijk ongestelbaar. En nu weer, joh. vandaag, gisteren gister was er weer... Iemand en iemand die blijft dan even in de auto zitten... en dan gaan ze kijken op een horloge of een, hoe heet het... dat ze, weet je wel, en op een gegeven moment zijn ze weg. Hmm. Ja, dat is heel, heel bizar. Ja, ja. Ja. Maar nu vertelde hij ook dat er dus een, een, een wijze is... waarop dat, dat soort luid toch gepakt kan worden. Ja, want het, het, ze worden natuurlijk opgenomen... De, de, de kentekenplaten zijn te, ja. te, te, te zien. Dan wordt er een lijst ingevuld. En die lijst gaat naar een bureau die uh, hiervoor... Uh, nou, daar zijn ze lid van. En die kunnen erachter komen wie die mensen zijn. van ja, ja. wie die auto is. Ja, ja. Dus dan krijg je een bon thuis van, ik geloof 250 euro... Voor het, uh, uh, uh, voor het doorrijden. Ja, ja. En dan krijg je natuurlijk de, de, de bom van de, van de benzine er ook nog bij. En dan krijg je, je krijgt nog ergens. Uh, maar scooters. goed, het wordt wel een lastig verhaal. als zo iemand met een valse plaat. Uh... Ja, dat wel, ja. Het ja. Ja. gebeurt natuurlijk regelmatig dat jongetjes. op zo'n scootertje. en dan hangen ze een jas over die scooter. en dan gaan ze tanken en dan rijden ja. ze weg. Ja, dan krijgen ze het niet meer te pakken natuurlijk. Dus ze weten het natuurlijk wel. Ja. Maar het is, het is. ja, het is schandelijk. Dus ja, je tradelijk. zou een uh, soort camera systeem moeten hebben dat een ieder die uh, even je kenteken wordt geverifieerd nou ja kijk maar in Frankrijk dat doen ze eerst betalen en dan tanken ja, ja. ja. ja dat is natuurlijk het allermakkelijkste. dat is ja. het allemaal allermakkelijkste. Ja. Nou, nou ja dat is hetzelfde met die zelfbedieningspompen. Ja. je moet betalen en dan mag je tanken en dan ja. klopt het dus ja. nou, dan is weinig wegrijden bij ja nee precies <laughs> ja. Nee. maar wat we nee. wegrijden men je geen heb je geen nee dus uh, wat dat betreft Nee, het is, uh, ja, dat zijn allemaal van die, uh, van die dingen die, uh, die, die gebeuren in dit leven, Frank. Ja, en het ziet eruit dat we gelukkig nog wel uh, een jaar of vijftig gebruik moeten gaan blijven maken van fossiele brandstoffen. Dus dat, uh, nou, in, in uh, uh, Noorwegen... Uh, nee, Finland. In Finland zijn nu al de meeste auto's elektrisch. Noorwegen. Zo. Nee, Finland. Finland. Finland ook, ja. Finland ja. meer nog dan Noorwegen. Ja. Oh, okay. Wat zou die Noorwegen? Ik weet niet, moet je. Zo, <laughs> <coughs> so, nou dat. Uh... Ja, dat zijn van die, uh, van die dingen die, uh, die wij uh, allemaal in de gaten. Krijgen we nog de. Ja, zal ik hem, uh, zal ik hem er even doorheen uh, jassen? Die, die die die. Doorheen, die, die, die ja. uh, nou, dan komt hij hoor. En nu is het tijd voor. ah, ah, ah. Stoomboot, hè? Ja, eh, uh, nou, het is een bakje op ze dit maken. Ehm, het is een band uit Rotterdam. Uh, oh, Klaar, snuf. Uh, nee, ja, nee, nee, nee, nee. Het is een uh, Rotterdamse band. Het uh, mag je omschrijven als pop noir, een beetje zwart dus. Uh, de groep heet The Bullfight. En achter The Bullfight zit een spil. En dat is Thomas van der Vliet. En uh, ze hebben eerder murder ballads uh, gedaan. En nu heeft, hebben ze een album uitgebracht. Dat hebben ze vorig jaar gedaan. Some Divine Gift. En uh, hebben ze gevraagd... Uh, van, uh, zouden jullie met een spoken word album mee willen doen... En onder andere heeft hij Barry Hay gevraagd... die je net op deze track hebt uh, gehoord. En die zeiden ja. Dus, en niet alleen Barry Hay heeft uh, meegewerkt... maar ook Henry Rollins, Pinvis en David Bolter van Tindersticks... die hebben uh, meegewerkt aan het uh, aan okay. hele verhaal. En uh, dit nummer wat je net hebt uh, gehoord... Ozymandias, uh, dat is een, uh, ja, min of meer een klassiek sonnet zoals ze dat zelf omschrijven en ja ze hebben er weer aardig de landelijke pers mee gehaald want de Volkskrant heeft er behoorlijk wat over geschreven over dit album van de Bullfights, Fight, soms die Fine Gift, waarvan je dus deze openingstrek hebt kunnen horen. Oké. Okay. Ja. dus dat is het. Nou, ja, het is een bijzonder nummer. Ja, maar ja, als je Barry Hay erop ja. laat, dan wordt het vanzelf wel bijzonder denk ik, toch? Ja. Hey Berry. hey Barry. Hey Betty, ja. Maar goed, uh, in het kader van uh, 2023... met daaraan ook uh, verbonden de voor veel mensen goede voornemens... Mm. kan je nu ook, uh, dat is gebleken uit een studie... kan je nu ook een cursus uh, Silly Walks doen. Silly Walks. Oh? Vrij naar uh, John Cleese. De ja. mannen deden dat ook natuurlijk. Mm. Maar uh, uit een studie is dus, die, die is gepubliceerd in de jaarlijkse kersteditie van het British Medical Journal. Een gezag met medisch tijdschrift. En daar is een, een grondige, wetenschappelijk onderbouwde manier... onderzoek gedaan naar een ongebruikelijk of ludiek onderwerp. Nou, dat is dus de silly walk. En het, het schijnt dus heel goed te zijn voor in lijf en geest... als jij dat soort loopjes gaat proberen. Mm -hmm. En nou ja, die, die sketch die kennen we allemaal nog wel van... Ja. 1970 van John Cleese en de mannen van Monty Python. De City Walks. En uh, ja, dat schijnt dus heel goed te zijn voor je spieren... en voor alles uh, om dat even te laten bewegen met wat City Walks. Maar goed, er was er maar één die dat echt kon natuurlijk. Dat is John Cleese zelf. John Cleese zelf, want dat is toch wel briljant. Maar goed, zo krijgt het toch nog een beetje een navolging... met de ja. pernomeen City Walk. Ze nou, ja, waren een de... tijd ja. ver vooruit multi uh, ja. multipython in ja. dat op zich. Dus, uh... Ja, ze deden het leuk. Ja. Leuk, leuk, leuk, leuk. Hé hey jongens, uh, ja, het is natuurlijk nu donker, maar het wordt langzamer licht. Zo, is het is vroeg. En, en, uh, ja, veel mensen vinden het behoorlijk deprimerend dat het donker is als ze naar huis gaan oh. van hun werk. Ja. En, uh, Met wat voor snelheid gaat het licht, G? Dat zal ik je vertellen, Frank. neem een standaard werkdag van 9 tot 5. Dan doe je er ongeveer 20 minuten over om thuis te komen. Hè? Ja. Ongeveer. Dan kun je op 28 januari weer met daglicht naar huis reizen. Oh, oh. Dus dat, ah, dat is, is toch lekker. vrij snel alweer. Ja. Want ja. Die dag gaat lekker. namelijk de zon onder. Uh, op, uh, nee, gaat de zon namelijk om 17 uh, uur 21. dus uh, ja. uh, uh, half zes. Tien voor half zes dus, gaat hij onder. Dus het scheelt een half uur met nu. Ja. Het ja, ja, ja. Ja. gaat vrij rap hoor nu. Ja, het gaat ja. best. En uh, nu we s ochtends opstaan is het een stuk makkelijker als het uh, buitenlicht is. En dan moeten we nog wel even op wachten. Die komt op 12 februari pas om acht uur op. De meeste mensen zijn dan wel even wakker. En een maand later zullen we wel een flink verschil merken Frank. Heerlijk, op 12 he? maart. Uh, de, de, de, de verjaardag van mijn dochter, komt de zon namelijk al om zeven uur op. Ja. En in uh, een maand, uh, tijd zal de zon dus een uur eerder opkomen. En dat is ook niet verkeerd. Nee, maar ja. als jij op een gegeven moment de klok weer een uur vooruit moet gaan zetten in eind maart... dan krijg je weer een terugwerping uh, ja, in de alleen ochtenduren. Zochtends. Alleen in ochtends. Maar, maar niet in avonduren. niet. Nee, nee, dan... Kijk, dan zijn we er. Ja. Wat wil jij ervan, Frank? Nou ja, er zijn zelfs al mensen die hebben weer... Uh, uh, Klachten als gevolg van het pollenseizoen wat piekt van februari tot augustus. Ja. Maar je kan je zelfs nu, vroeg in het jaar, al klachten krijgen. Klopt. En door het zachte weer staat volgens bioloog Marietse Martens... van de websites Pollen Nieuws en Hooikoorts Radar... Ja. 10 tot 15 procent van de hazelaars al volop in bloei. Ja. Wat een heerlijk bericht. Het blijft voorlopig ja. relatief warm. Dus bloeiende hazelaars blijven pollen in de lucht strooien. En er komen steeds meer hazelaars bij die pollen produceren. N -n -n -n -n -n -n. Ook al is een deel van de, de katjes bevroren tijdens de koude periode. Voor oh, de, de katjes? katjes. Ja, ja, de bevroren. katjes van de hazelaar kunnen nu wel klachten veroorzaken. Hè? Oeh, en nu? Ja, nou ja, zoek het uit. Ja, <laughs> ja nee, je hebt gelijk. Ja. Wat moeten we eraan doen? Wat moeten we eraan doen? We kunnen er niks aan doen. Ja, ik zou binnen blijven, Ramen houden ramen en deuren gesloten. Ja, dat is wel het belangrijkste. <laughs> Zeker als je heel erg uh, daar allergisch voor bent. Ik heb, ik heb er tijdlast van gehad. Maar ik schijnt er toch nu weer uh, wat uh, overheen. Uh, heb jij allergie? Niet dat ik weet. Nee? Nee. nee. Jij wel? Nee. Ja, ik voor uh, aloe, vera. aloe vera. Aloe vera. Laatst hadden we, hadden we weer een nieuw zeepje. En dan, uh, weet je wel, zo'n fles. En ik heb niet die dispensers. Ja? En, uh, maar er zit een verkeerde in. oh mijn hele, mijn, mijn hele lijf rood. ja Met allemaal handen zo. Oh, dat is... Lekker dan? Ja, dat is zeker. Nou, nee, dat is niet lekker. Nee, nog... nee zo ja. moet je het niet zien. Maar goed, jongens, ook triest nieuws. Ik weet niet uh, wie de neuk is, Monika Geuze Maar goed, ze heeft een relatie verbroken. En ze stopt ja, met vloggen. Monika. Oh, nee, Chocolade vloggen. Het is geen lelijk meisje, Frank. Dit is geen rommel. Nee, 1988, maar. Hebben uh, we ja, heb uh, nog uh, even even meer vlognieuws? Nee, we, we, we, we, we, we, we, we, oh, we hebben muzikaal nieuws. we hebben muzikaal nieuws? Ja. En welke muzikaal nieuws hebben we dan? Nou, dit. <greatIC> Ik vind het gewoon nieuws. <n Benten uit> <h cambio> maar, maar goed. Ik kan het over. Ik het hele ding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 Feel like you're done, and the darkness has won. babe, you're not lost. When your world's crashing down and you can't bear the thought, I said, babe, you're not lost.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 I better cross I said, baby You're not lost mm, yeah, yeah, yeah I said Baby, you're not lost I said, baby You're not lost Mmm, yeah, yeah I said, baby You're not lost Michael Bublé, geloof ik toch? Michael ja, helemaal goed. helemaal goed. Ja, die kan leuk zingen, joh. He? Zo? Ja, zijn vrouw vindt het ook. Ja? Zie je, moet een blaadje plaatje maken. de <laughs> nou, datum van de straat, ja. zagen, zeker of niet? Uh... Dat is gebeurd. Ja. Ja. Hey Frank, in oktober, ja, afgelopen, afgelopen uh, oktober, voerde de Europese Unie een algemeen verbod op van uh, verkoop van auto's met verbrandingsmotoren ja. vanaf uh, 2035. Ja. Ja, dat is toch niet realistisch? Nee, dat, dat is zeker niet realistisch. Want uh, los van het feit uh, of dat er uh, tegen die tijd onvoldoende grondstoffen zullen zijn... om al die batterijen maar te blijven produceren... zal het uh, stroomnet uh, niet toereikend zijn, denk ik... om al die uh, voertuigen van elektriciteit te voorzien. Nee, ja, denk... er zijn andere, ook andere alternatieve uh, energiebronnen, zoals waterstof. Daar zijn ze ook helemaal mee bezig. Nou, dat, gaat, dat, uh, ja. dat gaat uh, redelijk snel. Ja, dat is misschien eigenlijk nog een betere. Uh, ja. ja, als je dat. Sterker in... nog, ik uh, ben bij de. Pff, wat was het? Er was uh, zo'n uh, soortement van beurs op het circuit. Waarbij de uh, elektrische auto heel erg uh, werd uh, min of meer gepromoot. Uh, er waren allerlei dealers uh, op uh, te zien. Maar er was ook uh, ja, min of meer een ploegje van de Technische Universiteit uit Delft. Okay. En die hadden uh, ja, zo'n Le Mans auto uh, op waterstof daar staan. Die hebben ze helemaal uh, uitontwikkeld. En er komt nu een nieuwe uh, auto aan die ze hebben ontworpen. Die helemaal volgens de reglementen van de VIA... voor die lange afstandswedstrijden willen ze weer aan meedoen. Uh, en dat is weer, weer een kleinere soort uh, ja, inhoud voor de, voor de waterstof. Want dat was een hele grote tank die er een beetje achterin zat. Ja. Maar ze willen dat ze weer uh, willen ze daar aan meedoen. En ze willen daar ook uh, laten zien... dat ze voor de grote, uh, voor de grote anderen uh, niets onder willen doen. Dus, uh, maar het, de wil is er. En ik vind ook dat als ik die mensen zo hoor... Dat er ook behoorlijk wat technische know-how aanwezig is in, ja, ja, in, in, je, in dat opzicht. Als je gaat kijken over die uh, over die. De, de, de, de verbod van van uh, uh, zeg maar gewone auto's. Uh, hm. uh, de enige die er nu uh, uh, duidelijker. Hakken in het zand hebben gisteren, de Italiaanse premier Giorgia Maloni. Ja. ja. En die uh, ja die, die, uh, die heeft al die milieuplannen van de van de EU openlijk in twijfel getrokken. Ja. En hun voorgangers uh, hebben dat ook geprobeerd. Ja. Maar het is eigenlijk om die, die supercarbouwers, Ferrari. Uh, ja. Uh, nou ja, het is een beetje de eigen industrie een beetje beschermen. Ger, ja, want dat is het recht. Zij wil de complete Italiaanse industrie behoeden. voor de bemoeienissen van Frans Timmermans. Want Timmermans is natuurlijk de aanjager. Dat is van al deze nare nare, Al idiote dictator. Ja. Maar ja, kijk hoe Duitsland zich in de nesten heeft gewerkt. met die hele energiewende. Want uh, heeft Moe Merkel in paniek natuurlijk nadat. dat. Uh, kernramp bij Fukushima. Je moet het op die doen, jongens. Ja, zo dadelijk, maar goed. Ja. Maar maak eerst dan nog even kort je verhaal af. Die heeft dus in paniek de kerncentrales gesloten. Dus nu wordt er weer als nooit tevoren bruinkool, dat is nog slechter dan steenkool, ja. opgegraven om te verbranden. Ja. Terwijl ze gewoon als een speer kernenergie... weer een nieuw leven moeten inblazen in Duitsland. Maar dat, dat doen ze dus niet. Dus dat, nee. uh, Daar gaat de industrie ook nog wel wat van merken. Um, de Duitse belastingbetaling. Zullen we dan maar die top 10 er even doorheen uh, jassen? Dat. dat laatste vijf minuten van dit uh, fijne programma. Nou, dan komt ie. Dit is Geest Top 10. <tie> <tie> <tie> Ja, hij is even creatief bezig geweest. Het is jong, jong, jong. En het is de top 10 van de viesste plekken in je eigen huis. De viesste plekken in je De meest ja, vieste plekken ja. in je eigen huis. Nou, vertel. Nou, dat hebben ze natuurlijk al onderzocht. En uh, pak je schoonmaakspullen de batterijen hoor. <laughs> Groot Want op 10 staat de telefoon. Ach. Ja, dat is een van de meest smerige plekken. Dus je hebt de hele, hele dag in je hand. Mm. En uh, ja, dat is... Uh, en je moet hem eigenlijk een paar keer per dag moet je hem gaan schoonmaken. Nou, op 9, maar ja, dat is niet zo raar, want hmm. dat, dat is de prullenbak. Hè? Dat ja. bij, maar je moet hem uh, regelmatig uh, legen en schoonmaken. Ja. En dan uh, komt dat ook wel goed. Op 8, dat is natuurlijk ook wel een hele is een inkoppertje, de afstandsbediening van, van, van de televisie. Van, van de televisie. Ja. Want hij zit vol met bacteriën, jongen. En iedereen. Je wast uh, niet je handen als je hem weer uh, aan en uit doet. <laughs> ben, je, ben, je, ben je nog een beetje slaperig, Frank? <laughs> ja, Frank. Maar dat had hij bij het sportnieuws van Hans. Ja. Had hij dat ook al okay. technisch. Ja. Hé, ja. Hey, op zeven, jongens: nou. de koelkast handvat. Ach. Ja, die oh. doe je ook 3600 keer over per ja. ja. dag. Uh, ja, dat is... Uh, je, nadenkt dan... ja, je hebt toch wel een, hand, een uh, koelkast, uh, Jaap? Ik heb een koelkast? Nee, ja. gelukkig. Op zes, ja jongens, um, uh, dat zit er ook wel in, de lichtschakelaar. Ja, de lichtschakelaar. Uh, ja, die doe je dan aan en uit. Ik doe dat op mijn telefoon, dus mijn telefoon wordt twee keer zo vies. Ja. <laughs> en heel veel gaat automatisch. Uh -huh. Op vijf, uh, de computer. Dus is een computer. Ook oh, computers bevatten vaak nog meer bacteriën dan een toiletbril. Hebba. Ja. En je moet ook niet op je computer gaan lopen poepen. Het <laughs> <laughs> ja, ja. is misschien het anders. Dat, dat helpt wel. Dat helpt. Ja, ja op vier, dat, dat, zou niet, dat zou je niet verwachten. Dat, dat zijn de gordijnen. Ja. ja. De, de stoffen van je kamer nemen in meubels en de vensterbank mee en de plinten. Maar de gordijnen zijn la altijd lastiger schoon te maken. Je moet ze helemaal losmaken en schoonmaken. En dan uh, uh, heel verhaal. En dan uh, het resultaat is dat de gordijnen zeker niet de schoonste plek in het huis zijn. Frank. Nee. Okay. En je moet ook niet je neus eraan snuiten. <lacht> en je, al, je handen afdrogen. Ja, weet je, je moet nou. dat ja. wij gaan met die commercials doen. <lacht> Op drie, als je maar dat heb, daar heb je alleen maar last van als je, als je boven als je een, een, een, een, een, een huis hebt met meerdere, meerdere verdieping. Want het is de trapleuning. Ach, ja. Ja, de trapleuning en de nou, lichtschakelen en de trapleuning. Dat zijn natuurlijk dingen die altijd met de handen vast wordt gehouden. Oh, ja. Ik doe het altijd in het, in het, in het openbaar, als ik in ja. een openbare ruimte ben, eh, nooit aanpakken. Uh, ik had het... Ja, ik wou het net zeggen. Want uh, als jij uh, gewoon je appartementen uh, in uh, gaat... daar zitten toch ook trapluidingen in? Ja, maar die zit ik, daar ga ik niet met mijn vingers aan ga jij niet met je vingers aan nee. nee. En uh, ik heb het uh, ooit met Robert Dormos... er zijn heel, heel veel gereisd. Mm. En we zaten altijd in die bussen. En dan, uh, weet je wel, dan kom je van ja. de bus... van het vliegtuig, ja. word je naar de vertrek al ge gebracht. En, uh, en dan uh, moet je zeker niet... Iets shuttle, aanraken. Die ja, ja. Dan moet je echt. Nou, dat is heel moeilijk om te blijven. Ja, dat is ook moeilijk zonder ja. te vallen. Dus dat was wel heel grappig. Hé, hey, jongens op twee, dat verwacht je ook niet hoor. Uh, nou, dit, dat geldt alleen maar voor mensen die hun uh, tanden met een gewone uh, tandenborstel nog uh, uh, uh, schoonmaken. Want de badkamer uh, poetsen we meestal heel grondig. Hygiëne is heel belangrijk in deze ruimte. Maar we vergeten de tandenborstelhouder massaal. Hmm. Daardoor is deze houder in veel huishoudens... een broedplaats van bacteriën. Een eh, jassescheen. Frank. Frank. <laughs> <Jassus>. <laughs> maar wij hebben gelukkig een elektrische. Ik ook. En op één met stip. Maar wacht, de elektrische zit toch ook een houder aan? Die, ja, ja, die, maar, die, die, die, die moet je ook, je ook af en toe ja, gewoon gaan maken. Aan, dus, ja. Ja. Ja, ja, maar dat uh, gebeurt uh, hoor. Uh, want als ik hem gebruikt heb... Ah, maar met een handdoek. Heb je ook goed. een elektrische? Ik heb ook een elektrische. Goed zo. Ja, goed zo. Nou ja, de, de, de, nummer 1, ja, dat zat er wel in. Dat is natuurlijk de vadoek. De vadoek? Nou, va ja, ja, ja, ja. ja, jongens. Het vadoekje bevat na 24 uur... al meer dan 4 miljard bacteriën. Ja. ja. ja. Weet je wat ook... Wat, maar die staat niet in de top 10. Uh, dat is als je bijvoorbeeld een leftover hebt. Klik je... Nou moet je daar eens op letten wat er, uh, als je het een dag laat staan. Waar heb je het over? Gewoon een klik. klikje. Dus een klikje, een uh, stampotje, als je dat uh, de dus dag... je, je ijskast? ja, weet ik. Maar toch gebeurt dat uh, dat, uh, dat hij dan eigenlijk een dag later. ...nog beter smaakt dan de dag daarvoor dat je het nog vers ja. hebt staan koken. Ja, en de bacteriën. De... Precies, Frank. Want ja, dat ik is... eet al twee dagen <laughs> <laughs> Hups, okay. Ja, Maar die staat er niet in, maar het, maar het is wel zo. Dus uh, nou, We zijn in de laatste twintig seconden. Jo, we, gaan een mooie, van we, de... gaan, we gaan er een mooie dag van maken. Ja, en Lekker. ook een mooi jaar, want het is de eerste kant van zo. dus er zullen er nog wel een paar volgen, denk ik. Ja, het is al het derde jaar, weet je dat? Is het zo? Ja. Het schiet al op. Uh, time flies. Uh, time flies when you're having fun. Um, volgende week, dan zijn we er weer. Misschien dan ook weer met Hans Botman erbij. Ik zeg dag. En ook de andere dag. Hadoe. Hadoe. Hado. Dag. ZFN wenst jullie allemaal fijne dagen en een voorstel.